De Vries met het NOS-journaal. D66 wil meedoen in een volgend kabinet. Dat zei partijleider Jette in zijn toespraak op het partijcongres in Den Bosch. Als mogelijke coalitiepartners kijkt hij in de eerste plaats naar GroenLinks, PvdA en het CDA. Dat zijn volgens Jette partijen die ook het negativisme achter zich willen laten. D66 heeft nu negen zetels in de Tweede Kamer en zit in de peilingen een beetje in de lift. In Oekraïne is een passagierstrein geraakt bij een Russische drone -aanval. Volgens president Zelensky raakten daarbij 30 mensen gewond. Het gaat om passagiers en mensen die werken aan het spoor. De aanval was bij een treinstation in het noorden van Oekraïne, ruim 50 kilometer van de grens met Rusland. Volgens Zelensky moeten de Russen hebben geweten dat ze burgers aanvielen. Israëlische media melden dat Israël en Hamas morgen beginnen met de eerste onderhandelingen over het plan van de Amerikaanse president Trump. Verschillende media melden dat Israël een delegatie samenstelt die vandaag al zou kunnen vertrekken naar Egypte, waar de gesprekken zouden plaatsvinden. Hamas liet gisteravond weten dat het bereid is om alle Israëlische gijzelaars vrij te laten, maar heeft nog niets gezegd over Trumps eis van een volledige ontwapening rond deze tijd sluiten de stembussen in Tsjechië. Mensen konden daar vandaag en gisteren een nieuw parlement kiezen. In de komende uren moet duidelijk worden of de populistische oud-premier Babiš met zijn oppositiepartij Anou heeft gewonnen, zoals de peilingen voorspelden. Babish wordt gezien als aanhanger van president Trump. Hij wil onder meer belastingen verlagen, klimaatplannen van tafel vegen... en minder militaire steun geven aan Oekraïne. Nu leidt premier Fiala een coalitie van middenpartijen. Hij lijkt te worden afgestraft voor de bezuinigingen die zijn doorgevoerd. Het weer vanmiddag nieuwe stevige buien. die gepaard kunnen gaan met zware windstoten en onweer. Het is ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 When made to order, liability. Thank God I'm free. 'Cause it's hard enough for me to take care of me. Oh. And the carrying a heavy load. And never really ever moans. And the not a wealthy guy, but. Endicott's Endicott's got ideas and plans Endicott's what you call a real man Endicott's always will provide Endicott is the family town Why can't you be like Endicott? Cause I'm free Freeer than a, a pirate on I'm freaking out In the like Football oh God, don't drink alcohol. In the God, use no drug at all. In uh -huh. the uh -huh. God, don't eat it sweet. In the no. God, don't eat piggy feet. Mm -hmm. In the God's frame is mighty strong. In the God, making up hard and low. Why can't you be like any other God? In the God, love child, be the soul. In the God, walks up to the stone. In the God, likes <madres> to hold her hand. In the God's proud to be her man. In the God's Zes over twee, Zandvoort een Hele. middag En welkom bij Zoffert op zaterdag. We zijn er weer, hè? drie uur lang, tussen twee en vijf uur. En we begonnen met uh, Andy handicap de gouden oude inmiddels. Zo noemen we dat, uh, Jaap Koper. Goedemiddag trouwens. Ook goedemiddag. Ja, kid Creole en de coconuts. Ja, en hij kreolt nog steeds. Zeker weten. Nou, het kreolt ook uh, buiten, want het uh, waait uh, behoorlijk. Ben je hierheen gewaaid, uh, Jaap? Uh, het is een storm in een glas water. Ja, he, eigenlijk wel. Uh, ja. Valt daar uh, allemaal best mee. Maar in de uh. regio ja, die, is het toch uh, behoorlijk te, tekeer gegaan. En uh, ja, Benno die houdt het allemaal in de gaten voor ons. Mm -hmm. En zo meteen om kwart over twee gaan we hem uh, bellen... over de 112-meldingen van vanmorgen en vanmiddag. Ja, dan vraag ik me af hoeveel uh, meldingen dat zijn. Want uh, het is wel windkracht veel. Maar uh, dat het nou, het is eigenlijk een hier. Voor oh. ons wel, ja. hè. Ja. ja, ik heb Benno het zelf horen zeggen op een gegeven moment. Uh, windkracht uh, 6, 7, daar worden we nou niet warm of koud van hier. Is antwoord. Dat nee. heb ik hem ooit hier horen zeggen in dit programma. Dus dat is eigenlijk een uh, naraan. Ja, maar je ziet op uh, Schiphol ook dat heel veel uh, vluchten zijn uitgesteld, uh, Jaap. Dus, uh, uh, nou, dat zal dat gerust. Maar wij zitten er gewoon. Dus, uh, <laughs> zeker weten. Nou, fijn dat jij uh, erbij bent, want uh, Dolly is uh, helaas uh, ziek. Van harte beterschap, uh, Dolly. En uh, leuk dat je luistert als je dit hoort. Ja. Ja. Uh, wat gaan wij vanmiddag doen, uh, ja, Jaap Koper? Uh, wat, wat gaan we doen? Het is uh, vandaag natuurlijk Wereld Dierendag. Dierendag. Ja. Dus dat betekent om half vijf het dier van de week. Ja, leuk. Het beest van de week, zoals yeah. Benno dat zou zeggen. Dus, dus dat. Uh, natuurlijk uh, het verhaal van Zandvoort en Nieuws en Omgeving. Maar dat zal Benno dan verder in gaan vullen. Um, half drie, denk ik, het weer. Even uit de ja, pot. Jazeker, jazeker. Uh, dan hebben we om half vier natuurlijk de evenementenagenda. Ook dat. dat, dat uh, ik word nu schriftelijk overhoord, hè? Door, uh, door de heer Harms. En ja, uh, zeggen van, uh, van, klopt het allemaal? Ben je nog en bij de paarden geweest, kwart, trouwens? Nee, nee. nee, wacht even, want ik moet eerst even het verdere uh, verloop van het programma. Een kwart over vier hebben we. Uh, volgens mij de Pit Report met Rendel uh, Lawson. En dan heb ik volgens mij alle agendapunten genoemd. Zeker, en daar hebben we de kwalie ook uh, achter de rug. Uh, dus dan weten we daar meer nou, over. Uh, Paardarennen, daar ben ik. Uh, de, de, ja, weet je. Zal ik gewoon even een kritische kanttekening maken in dit programma? En Geen kansen uh, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Die, die paarden kunnen er niks aan doen. Maar ik vind het moment dat ze de korte baan gaan houden. Ergens in een eerste weekend van oktober. Dat vind ik volkomen uh, ja, raar. Ik denk van, doe dat lekker nou ergens in uh, augustus. Of desnoods nog in de eerste of in de tweede week van september. Dat het nog een beetje. Uh, dat, het, dat je kans hebt dat het nog een beetje knap weer is. Maar zoals uh, gisteren met die eerste echte herfstdag. Ik denk, je gaat toch niet voor je lol. Uh, een beetje buiten staan om uh, die paarden voorbij te zien, uh, zien komen. En dan is het ook nog. Kom ik terug. Uit uh, Haarlem. En dan is het uh, zeik, zeiknat. Yeah. En dan zit, is die hele zeestraat gewoon veranderd in één grote modderpoel. Je kan er uh, net zo goed een... Uh, hoe noem je dat? Een uh, veldwedstrijdje uh, met Mathieu van de Poel. Kun je er uh, volgens mij op plaatsen Ook leuk trouwens. Ja, dat is ook wel leuk. Ja. Maar ja, dus <laughs> ik zit daar zo naar te kijken. En dan zullen we gerust weer een hoop mensen... En dan heb je die subcut uh, van Jaap Koper weer... Nou. Wees nou gewoon eerlijk. Het heeft altijd ergens in de zomermaanden al een beetje plaatsgevonden. Meestal ja. uh, in juni of in juli, kan ik me nog, uh, nog herinneren. En die van 15 jaar geleden is ook volgens mij in augustus uh, geweest. Ja, volgens mij heeft het wel iets te maken dat ze dat uh, gedaan hebben... omdat het zoveel jaar geleden was dat uh, de paarderen uh, in uh, Stamford was. Ja, nou, het zal, het zal gerust. Maar ik denk het moment om juist dan nu uitgerekend... Deze vrijdag ervoor te nemen. Nee, ik had, het, ik had het niet gedaan. En op zaterdag. Oh, vandaag ook nog? Ja, is het Z vandaag ook nee, nog? Nee, ik bedoel dat het uh, op zaterdag had gemoeid in plaats van vrijdag. Oh, oh ja, nee, ik, uh, ik, ik, ik weet het niet. Ik nou ja, er zijn, er zijn de meeste mensen mee vrij, hè? Vrijdag ja. niet. Dus, uh... nee, nou ja, vrijdag. Vrij, vrije dochter. Ja, de meesten snipperen dat. Uh, ja. Daar heb je gelijk in. Ja. Nou, lekker blijf luisteren, dus naar Zandvoort op zaterdag. En we hebben ook de nieuwe single van Taylor Swift voor je. I heard you on the you see me all As legend, has it you? Are quite the pyro. You like the match to wash and blow deze nieuwe single van uh, Taylor Swift en de uh, fate of op Hylia. We gaan naar uh, Benno Veugen toe. Ja, ho, ho. even kijken of, of die ook hangt. Ja, die hangt wel, Benno. Is, er, is, er, is die er ook? Ja, mag ik zitten? Ja, ja tuurlijk, hij hangt. Ja, ja als hij hangt, ja, een beetje ja, vervelend. Ja, nee, laat dat even heel precies zijn. door het onderzoek? Ja, ja, ja, ja. Daar ja. ja. Hé, hey, Benno, oh. goedemiddag. Goedemiddag, Rob uh, en uh, Ja. Ja, leuk dat je erbij bent. Uh, want uh, ja, het was uh, vanmorgen en vanmiddag natuurlijk uh, enorm druk met 1 en 2 meldingen. Nou, het was... Ja, dan zou je zeggen, we hebben natuurlijk de, de Storm Amy. Maar uh, het gaat eigenlijk over heel andere zaken. Want van de Storm Amy hebben we in deze regio nog niet zo heel veel last. Nee, het was om... Uh, eens even kijken. Om 7 uur 41... ...dat er een brand werd gemeld in het, uh, in het Hotel Lux Amsterdam Airport Hotel... In, ...aan de Binnenbroekenweg in Hoofddorp En dat werd uh, enorm opgeschaald tot uiteindelijk zeer grote brand. Griep 1. En wat was er aan de hand? Nou ja, er was inderdaad brand in een hotel in Hoofddorp. Uh, maar ja, omdat daar zoveel mensen in zaten in, het, uh, in dat airport hotel... Ja, ...gaat de brand er altijd heel groot opschalen. En dat betekent dat na, uh, naast dat er uh, uh, de nodige brandweerauto's ook diverse ambulances uh, en officieren worden meegestuurd. En uiteindelijk werd om half tien werd het brand zijn meester gegeven. Het was een relatief toch klein brandje, maar het hele hotel stond wel in de rook. En ik moest dan eigenlijk ook wel denken aan dat het voor de Zandvoortse hoteliers altijd ook een enorme nachtmerrie is als het brandalarm afgaat. En dan met name aan Floris Faber van Hotel Hoogland, dat die altijd helemaal in paniek ging als het automatisch brandalarm in afging. Want ja, dat is toch het laatste wat je wil, een brand in je hotel. En, en zeker als die hele tent dan nog vol met rook komt te staan. Want dan, uh, dan zie je ook helemaal niks meer. Dus dat is allemaal toch heel uh, onverkwikkelijk. Kortom, uh, nou ja, dit, uh, ze, ze, de brandweer heeft het uh, hele hotel, zeg maar, uh, vrijgemaakt. Uh, met uh, machines van rook. En iedereen kon weer, uh, weer inpakken. En, uh, en niet wegwezen, toch? Uh, ja, wegwezen. Oh, ook? En toen, was het er, uh, en, en toen hadden we nog uh, om. Uh, even kijken, iets uh, tien voor tien. Hadden we een incident op het water bij strandafgang uh, Banaar in Zandvoort. Een ongeval op het water van Piazzi Beach uh, werd ook gemeld. Daar ging de reddingsbrigade Zandvoort en de KNRM die gingen daarop af. Uh, dus ik, uh, en een ambulance natuurlijk, is ook wel handig. Uh, dus ik weet niet of jullie daar nog uh, wat van over gehoord hebben. Nou, nog, nog, nog niks. Maar uh, Ernst Brokmeijer die hebben we wel uh, gebeld. Alleen die was even niet bereikbaar. Dus uh, we, ga, we blijven het uh, proberen. Zou ik zeker doen, zou ik zeker doen. Nou ja, en uh, tien minuten later ging de brand weer met zware en sirene naar dezelfde boulevard. Benaar. Voor een nakontrole. Ik denk dat er een, een ongelukje was in een huis. En dat dat uh, nog even na, uh, met spoed moest worden nagekeken. Of uh, het verder niet zou doorontwikkelen de, die brand. En of misschien een handje helpen met het naplussen. Uh, toen om 12 uur, even na 12 uur. Was er een uh, brandmelding in Bazaar-Bevenwijk. Al 30 in, in uh, buitenland. Nee, van Bevenwijk. En nou, dat werd in hele korte tijd. Eens even kijken, binnen zes minuten werd het opgeschaald naar grote brand en daar was een brand in een keuken. Eens uh, even kijken, van een, een of andere, ja ze hebben ook van die heerlijke, lekkere eetteentjes hebben ze daar. Maar goed, daar was een brandje en daar zijn twee mensen nagekeken door het ambulance personeel vanwege rookinhalatie... Maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis en daar is ook de boel schaal en gelucht enzovoorts enzovoorts. Maar ja, dat werd ook uh, zwaar opgeschaald, om, uh, omdat ze toen van tevoren niet weten hoe gaat zo'n brand zich ontwikkelen. Dus er moest een peloton uh, groot water moest er worden ingezet vanuit Haarlem-West en Zwanenburg enzovoorts. Daar ging dus ook de halve regio ging naar binnen toe. Uh, en uiteindelijk ook nog meer tankwagens enzovoorts enzovoorts. Nou, dat was dus uh, uh, het, uh, het ergste van vanochtend. En toen even voor tweeën, één minuut voor twee... was de eerste stormschade van de regio in de Athenestraat in Haarlem. En daarna, volgende tien minuten later... Uh, stormschade in de Laan van Nederland in Beverwijk. Dus uh, een hele onrustige ochtend voor... Uh, de brand, de hulpdiensten, maar dat valt eigenlijk nog in het niet met wat er in Stadskanaal is gebeurd vanochtend. En Jaap Koper, waar ligt Stadskanaal? Um, ergens iets boven Ter Apel. Het ligt in Groningen. Um, ah. nou, ja, ik weet dat het dat daar ongeveer die kant uit is. Je moet, uh, bij Emmen moet je noordwaarts, dan kom je eerst Ter Apel tegen en daarna een Stadskanaal. Ja, precies. Bij uh, hoe heet het? Goed, hè? Topografische kennis. Ja. ja. ja. <laughs> Ja, moest moesten toch even testen. Ja. Maar ja, goed, de, in uh, Stadskanaal, en dat weet eigenlijk, de, de, de, de nationale media heeft dat nog niet opgenomen. Het is een bericht van 112Nederland.nl dat Storm Amy daar vanochtend enorme ravage heeft aangericht in een wijkkanaal van datzelfde Stadskanaal aan de, in de omgeving van goorland -Lan. En binnen enkele minuten werden tientallen bomen om het schuttingen en dakpannen bij één woning raakten... zonnepanelen en ramen beschadigd... en kwam een deel van een dak los die je dak zal maar wegwijzen. Maar goed, daaronder staat dan wel een reclame. De mega jackpot van de postcode voor de staatsloterij is toch 21 miljoen. Dus je kunt de schade dan wel weer aardig mee herstellen. Als je tenminste de hoofdtrein vindt. En, de <laughs> yeah. en tuinbeubels gingen ook door de lucht, dus... In het Stadskanaal was het even heel erg heftig door een valwind. En nou, laten we hopen dat de rest van Nederland dat een beetje bespaard blijft vandaag. Want het is, geeft toch wel een hoop gedoe. Zeker. Nou ja, we hebben nog niet uh, veel ellende. Dat zei je ook al uh, hier uh, in de regio gelukkig, uh, Benno. Nee. En uh, ja, nou ja, zou het nog komen ze zeggen dat uh, vanmiddag uh, de wind weer uh, harder gaat worden? Want uh, dat ja. ik uh, net uh, even het uh, meetstation van uh, deze radiosender bekeken, was het Windkracht 6. Oh, ja, dat valt wel mee, hè. Dus uh, zolang er geen 100 kilometer per uur is, uh, valt het allemaal wel mee, denk ik. En dan, uh, en het is, uh, geloof ik, ik, ik las ergens 75 kilometer per uur gaat de wind vandaag. Dus ach, we kunnen rustig achteroverleunen en hopen dat alles heel blijft. Uh. Zeker weten. Nou, mocht er nog wat uh, te melden zijn, hoor het uh, graag van je, Benno. Jij houdt het uh, vanmiddag uh, voor ons in de gaten. Helemaal goed. Dus, Dank oké, okay, dankjewel voor deze updates. Oké, okay, hoi, hoi, hoi. Ja, en uh, ja, mocht inderdaad Ben of Veugen weer een uh, bericht hebben... dan hoor je dat hier op de Zandvoortse Radio. dus zaterdagmiddag eigenlijk alles loskomen. Hè? oud, nieuw, nieuw, ouds. Uh, alles uh, gaan we draaien vanmiddag. Daarmee in Pala, hoor je, met uh, Dregula. Leuke nieuwe single. Ik denk, uh, ja, wie weet, misschien wordt het wel niet. Uh, dat zou zomaar kunnen. Dat dus... zou zomaar kunnen. Nou, we gaan uh, ja, half drie geweest, hè? dus uh, we gaan ervoor. Weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Met het weerbericht met Jaap Koper. Nou... Niet het weerbericht van mij, maar het weerbericht van iemand die wij hier veelvuldig hebben laten horen. Tenminste, de weerberichten die hij uh, ooit op zijn eigen website heeft gemaakt. Rico Schreuder, maar tegenwoordig is die meteoroloog in dienst bij Weer Online. Maar hij heeft ook deze week iets geschreven. Sterker nog, het is een bericht wat hij uh, vandaag uh, online heeft uh, gezet. Of weer online, want het heeft te maken met deze maand. Uh, ja, ja. Jij zit ik. Maar ja, ja, ja, wat, wat, wat is het dan met uh, oktober? Ah, oktober is uh, meestal het, de maand van de paddenstoelen. En vorige week uh, heb ik er al een aantal gezien in de Amsterdamse waterleidingduinen. Want vorige week was het toch weliswaar september. Maar je kan merken dat we alweer richting uh, de herfst gaan. En uh, de paddenstoelen. Die zijn er ook weer. Dus uh, dat, dat ziet er allemaal heel erg mooi uit. Ja, de rode met witte stippen moet je vanaf blijven. Die zijn zo giftig. Uh, uh, nou ja, dat, dat zegt men. Maar goed. Uh, en overigens, als je dan toch uh, zo in de duinen rondloopt... dan uh, beginnen de herten al lichtelijk te burlen. Ik had al die, die eerste burlende herten alweer gehoord... Uh, ergens uh, in de Amsterdamse waterleidingduinen... van de, de herten die er dan nog zijn. Hè? Want er zijn er al heel wat... Verdwenen vanwege het faunabeheer daar. Uh, maar goed. Um, hij heeft het, Rico Schreuder, over deze oktobermaand. En hoe zal die er dan uh, eigenlijk uit gaan zien, volgens hem? Um, dan moet ik wel even het uh, goede uh, verhaal even erbij pakken. Want het was uh, meer zijn uh, bioloog. Uh, zijn bio, hè, dus wat hij gedaan heeft. Uh, maar in ok oktober zal. Uh, het zal warm en fijn en, en het zal een scherpe winter zijn. Tenminste, dat is de voorspelling. Maar eerst even over deze maand. Uh, op de tweede plaats... Uh, nee, wat, uh, wat is het? Dus ik moet, uh, moet even... De warmste oktobermaand die we tot dusver gehad hebben is 2001. En de gemiddelde temperatuur is zo'n 14,1 graad. Um, dat is uh, wat hij uh, zegt. Uh, het uh, zal volgens hem dus warm, fijn en het zal een... Daarna een scherpe winter uh, worden. Nou, dat zullen we dan uh, ga, vanzelf uh, gaan meemaken. Um, dat, dat is één. Uh, de warmste oktobermaanden, die hebben we ook al um, een beetje gehad. Die uh, zijn onder andere in 2006 gemeten met 13,6 graden. En de winter daar, die daarop volgde was alles behalve scherp en winters. Dus het uh, wil nog niet meteen zeggen dat als het uh, oktober warm is... dat uh, de winter ook meteen uh, eigenlijk wel scherp uh, uit de hoek uh, zal komen. Um, hij heeft het ook over dat het veel vaker... dat het na een natte en een koele oktobermaand een koudere winter volgde. Uh, na uh, bijvoorbeeld de zeer koude uh, en ook natte oktobermaanden van 1939 en 1941 waren zowel de winters van 1940 als die van 1942 zeer koud. Uh, beide winters staan op plaats 3 en 4 in de ranglijst van de koudste winters ooit. Oktober 1946, voorafgaand aan de koudste winter aller tijden, was koud, droog en somber. Dus dat is wat hij zegt. Dan uh, neemt hij ook even een conclusie, want het ging dus om de uitspraak van een warme oktobermaand, uh, betekent een scherpe winter. De weerspreuk komt niet uit en het frappante is dat het juist andersom is. Na een zachte en warme oktober blijft het ook vaak warm en fijn. Ook bij uh, koel en nat oktoberweer blijft het daarna vaak aan de koele en koude kant. Ook de laatste jaren laat dat beeld zien. De oktobermaanden van 2022, 2023 en 2024 waren allemaal zeer zacht. En er volgden dus ook meteen zeer zachte. Uh, en tot zeer zachte winters. Dus het uh, ah. is nog helemaal niet uh, gezegd dat we daarmee ja, een, een koude winter gaan krijgen als uh, de oktobermaanden uh, redelijk... Zacht verloopt. En vandaag is het bijna 14 uh, graden. Dus, ja, en uh, dan, dan ga ik je nog wat vertellen. Want ja. als uh, de weersvooruitzichten... niet alleen maar bij weer online, maar ook bij radar heeft het erover. Na maandag gaat het weer stapsgewijs de goede kant op. Uh, het zou zomaar kunnen zijn dat we volgende week... gewoon weer een beetje uh, rustig herfst weer uh, hebben. Weer volgend weekend. Oké, okay, met de zonnetje erbij. Ja, en uh, de temperatuur ergens uh, komende week... Ligt hier voor Zandvoort zo rond de 17, echt 18 graden. Dus, wow, hey. dus, dus het is uh, nog helemaal niet uh, gedaan met, uh, met, het, uh, met een beetje zomers en weet ik allemaal wat. Je krijgt nu een beetje, waarschijnlijk toch een beetje uh, mooi, hè? Dat weer, weer Dus een uh, t-shirtje weer aan, uh, ja? Nou, <laughs> dat zou <laughs> ik dat we uh, weer net niet doen. Ik zou toch wel even een truitje erbij in de buurt houden. Want uh, vorige week met die wandeling in uh, de waterlijn in Duinen merkte ik dat de, de bomen liep was het dan gelijk een stuk vriezer? Dus ja, is, uh, meteen hè? Ja. Oké, okay, nou dankjewel uh, Jaap en het uh, gaan weer. Gaan uh, we hierna doen uh, na het weer? Uh, gaan ja? we nog een stukje muziek uh, draaien dan? Ja, maar, uh, ja, we gaan eerst een uh, stukje muziek draaien. <laughs> Ik kom zo meteen bij jouw muziek. Oh, okay, okay, maar ja, okay. dit is eigenlijk ook wel een beetje jouw muziek eh, trouwens. Ja, ja. ja, ik heb er ook nog wel even wat over te zeggen. Want, oh, dan, uh, oh, dan moet ik hem even... Zal je hem even, even nog uh, stilzetten? Even, even ja? stilzetten, ja. dan gaan we het ook zeggen. En hem nog even opnieuw in uh, starten. Ja, komen. doen we zo dadelijk. Uh, reden waarom ik hem even erbij uh, gepakt heb. Ja, natuurlijk, Michael Jackson heeft er ook een uh, versie over gemaakt. Maar ik ben het een beetje beu dat uh, tegenover elkaar staan... en een beetje uh, elkaar voor rotvis vis uitlopen maken... om het even netjes uh, te zeggen. En dan hou ik het even genuanceerd. Maar ik uh, denk, deze Beetle plaat en nou mag je hem instarten... Ja, dus... die uh, voldoet uh, daar zeker aan. En ik weet niet wie van de twee hem geschreven heeft. Of het McCartney is of Lennon... maar dat heet Come Together. Ah, Pad uh, LP is dat, ja. Uh, die, Abbey Road... Cameo. En uh, Jaap Koper en ik die hebben een, een afgeleden in de piraterij. Uh, Jaap, en dan, uh, ja, dan past deze plaats wel een beetje bij. Hè? Back and forth van uh, Cameo. En ik moet meteen weer denken aan uh, de, de, mop van, uh, of de mas van Connection. Die opgehezen moest worden op, uh, aan de garage uh, dat, was, uh, dat was één ding. En bij Windkracht 6 ging die al een keer om. Ja, dat was dat uh, een dat beetje klopt. met vergelijkbare omstandigheden als nu. Maar we hebben hem toen inderdaad overeind uh, gezet. Ja. Ja, ja, maar uh, Cameo was een van de vaste bespelers. Maar uh, dat gold ook uh, voor Valerie Jong. Ja, zeker, ook. zeker. En Anthony Seduction, in the camp. Ja. En uh, Johnny uh, Kemp, bijvoorbeeld. Hè? Om wat, uh, wat namen te noemen. Just Ik schud ze nu, ik nu even uit. Ja, ik, dus, vind, uh, ik vind het wel oké okay, hoor. Ja, <laughs> en uh, wat had je dan nog meer? Even kijken. nou, nou Eigenlijk heb ik dan wel een beetje, zo beetje het hele handelsje vol gehad hier. Ja, denk. of het echte, echte werk natuurlijk. Polly Carmen uh, had je ook nog. Ja, Cody yeah. Wortley had je ook nog. Dan nou. mijn number ja, en uh, uh, noem maar op. Ja, nou goed, dat is nou, we, we weer uh, ja. helemaal in het uh, verleden. Hé, <laughs> hey, we gaan naar... En naar Zandvoort toe. Heb jij nog berichten wat er nou, van de week gebeurd uh, van de week, uh, de, dat heeft ook in de Zandvoortse courant gestaan. En dat uh, heeft te maken met de bijeenkomst over de verplaatsing van de opvang naar de Keesomstraat. En dan gaat het over de opvang van de Oekraïnersmensen. mensen. Dus daar gaat het dan even om. Hè? Want dat zijn de mensen om wie het betreft... Uh, die groep uh, die verblijft nu op het uh, voormalige terrein van de Corodex. De Corodex is een aantal jaren geleden afgebroken en gesloopt. Uh, het heet tegenwoordig het Curidex-terrein. Dat vinden ze dan ook leuk bij de gemeente, want het uh, heet de Curi-straat die erachter loopt. En de Corodex, de Dex, dat is de Curidex. Daarom heet het Curidex-terrein. Maar die willen ze natuurlijk gebruiken om daar woningbouw neer te gaan zetten. En dat is wat, uh, wat ze dus willen gaan doen. Uh, daar kunnen dus 500 woningen opgebouwd worden op dat uh, terrein aan de Noorderduinweg. En dan zit je natuurlijk nog wel met het verhaal van de mensen die op dit moment daar op dat uh, terrein verblijven. Een deel van dat uh, terrein trouwens. Uh, die moeten dan uh, verplaatst worden in de ogen van de gemeente. En die gaan dan richting de uh, volkstuintjes aan de Keesomstraat. En als je bijvoorbeeld kijkt bij de kolom van Mick Boskamp, uh, die uh, ook voor de Zandvoerse krant schrijft, dan zie je Mick uh, staan uh, en met daar op de achtergrond uh, dat stuk terrein waar het over gaat. Dus dat terrein moet je dan uh, eventjes in, uh, in ogen schouwen nemen. Uh, daar wordt dus geze gezegd over dat er zo'n 20 units uh, specifiek voor jongeren gaat komen en 60 voor uh, de Oekraïners. En daar zijn ook wat mensen op afgekomen. Onder meer ook de gemeentelijke politici van de oudere partij Zandvoort... de PVV en de VVD. Uh, en die zijn naar die inloopavond geweest in Pluspunt. Heeft dat allemaal plaatsgevonden aan de Flemingstraat. Uh, de bedoeling was dat het in kleine groepjes bij elkaar uh, werd geplaatst... en dat ze ook bijgepraat zouden worden door collegeleden en ambtenaren... Uh, ondersteund door enkele grote panelen met de precieze locatie en voorbeelden van de woonunits. Maar iedereen wilde Molenburg en Bluis in een veel te kleine ruime bestoken met vragen. En het geheel ontaarde in soms nauwelijks de volgende discussies. Dat uh, is een beetje wat de verslaggever van de Zandvoortse krant ter plaatse heeft op weet het maken. Het zijn niet onze woorden. Daarom zeg ik ook nadrukkelijk met bronvermelding. Uh, wat daar ook op een gegeven moment uh, een beetje de achterdocht uh, overheerste... want er werden veel vragen gesteld over de toekomst van het nieuwe wijkje... is het niet de opnaam naar een uh, asielzoekerscentrum, een AZC. Zo vroegen er dus meerdere mensen zich af. Tot twee keer toe verzekerde wethouder Gert-Jan Bluis dat dat er dus niet van gaat komen. En hij zegt ook letterlijk eigenlijk, tenminste dat zegt de verslaggever van de Zandvoortskrant... 100 zeker. Nou, als dat zo is... Nou, hè? dat is één kant van het verhaal. Uh, maar er is uh, nog wat. Want ook uh, David Molenburg die bleef erop hameren... dat de Oekraïense vluchtelingen niet voor problemen zorgen. Ze zijn goed geïntegreerd in onze samenleving, zegt hij. En Bluis die hield uh, de bezoekers voor... dat de bouw van 500 woningen uitermate belangrijk is voor Zandvoort. En dat is dus waarschijnlijk ook de reden... waarom ze juist die plek hebben aangewezen. Maar er zit natuurlijk nog... Zoals altijd een klein addertje onder het gras. Want aan de Keesomstraat is al voorzichtig begonnen met een natuuronderzoek. Want je hebt het natuurlijk wel over een stuk uh, duin... Uh, wat een beetje grenst aan uh, het uh, duin wat weer Natura 2000 uh, is. En dan mag je niet zomaar eventjes met, uh, met wat, uh, wat dingetjes uh, gaan doen. Dus daar uh, zit uh, het een en ander nog wat uh, betreft aan uh, natuuronderzoeken... en onderzoeken uh, vooraf. Dat is een beetje... Ja. Dat, uh, verhaal. Nee, behalve als uh, iedereen PVV gaat stemmen, dan hebben we dat probleem ook niet ja, meer. Maar dan uh, wordt het een autocratie, autocratie, en daar heb ik een. Die aan, dus dat zeg ik eventjes nu uh, gelijk meteen op deze radio. En uh, het is, ik, ik weet dat er heel veel mensen luisteren. Maar een autocratie is dus niet de oplossing. Nee, nee, nee, nee. nee. Nou ja, oké okay, Jaap, dankjewel. Ik heb gezegd. Uh, gezegd wat je ah, moest ja. zeggen, ja. ja. Dus jij bent uh, wel voor die verhuizing, uh, begrijp ik. Uh, dat hoor je mij ook niet zeggen. Maar oh. uh, nee, want het, eh, nogmaals, ik uh, vind ook dat er ook eventjes naar de natuur moet worden gekeken. Het is ah, dus niet okay, uh, gelijk okay, meteen okay. Uh, van... Uh, volgende week de schop erin en bouwen maar. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee, 2026 zijn ze dat van plan, dus we wachten het even af. Dankjewel Jaap. En uiteraard meer nieuws vind je ook in de Zandvoortse Courant hierover. Ja, de Spuisgrills uit de jaren negentig. Het is wel leuk hoor, om uh, dit soort uh, plaatjes weer eens uh, terug te horen. Uh, Say yeah. you will be, be there van de Spice Girls. Uh, ja, Je ja, ja. had nog wat hè, over die uh, ene Spice. Uh, die, uh, die ene Spice Girl ja? die is um, getrouwd met Christian, Christian Horner. Ja? En dat is Gary Halliwell. Ah, en uh, ja. Christian Horner... Dat zei jij net ook. Die heeft uh, een flinke suik uh, geld meegekregen van Red Bull. Oproepreding. Dat geeft hem ja. behoorlijk wat vleugels. Nou, dat denk ik ook. 95 ja. miljoen hadden ze nou, het over. Als we dus, het dan uh... toch over sport hebben... dan kunnen we het toch in ieder geval melden. Hoewel die niet in de uitzending komt. Hij schijnt ergens in uh, Spanje te zitten. Vorige week zat hij nog naast me. <laughs> Piet Pijper, ja, uh, die zegt hij zit uh, gewoon dat het 0-1 is. De doelpunten maken mensen is Geo Codrington. En tegen wie moeten ze? Tegen SVW. En SVW staat voor steeds voorwaarts. Maar nou zit ik altijd even... En zover was ik met de Google nog niet uh, gekomen. Die komen uit hier Heerengewaard. Net als ja. die uh, Rijgenboys van vorige week. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus dat is dus... denk ik één veldje verder, denk ik, uh, ja. dat ze daar moeten spelen. Nou ja, SV Sanford staat helemaal onderaan hè, op dit moment... Ja. Nog uh, nul puntjes in de competitie en uh, ja, datzelfde geldt ook uh, voor uh, deze, uh, deze groep, de SVW. Mm. Alleen uh, ja, die hebben waarschijnlijk een beter uh, ja, tegendoelsaldo ofzo. Ja, ja, ja. Want die staan op de tiende plek en uh, SV Zandvoort op de dertiende of veertiende. Ja, want uh, die hebben vorige week met, dacht ik, 1-5 verloren en de week daarvoor met 4-1. Dus ja, dat uh, tikt wel aardig aan in je doelsaldo. Ook. Zeker weten. Ja. Nou ja, mooi nieuws dus uh, op dit moment voor daarin. Hoeveel minuten hebben we eigenlijk nog? We hebben nog 4 minuten 51. Uh, ja, nou, we kunnen het nog eventjes hebben. Want mijn nummer duurt ongeveer 2 minuten 20. Dus dan, dan weet je het wel. Uh, maar we hadden het over die SV Zandvoort. Het, uh, het is een beetje een stroeve start. Dat, dat sowieso. Maar Heel stroef. Uh, Ik heb het natuurlijk, de, de aanloop heb ik gezien. Maar je kan wel zien dat er een, een spelidee is ontstaan. In, in dat opzicht. En dat spelidee is. Als je goed kijkt naar het spelletje, dus het voetbalspelletje zelf... dan zie je dat, dat ze steeds op lijn uh, lopen. Uh, je hebt een, echt een duidelijke verdedigingslijn en een middenveldlijn. En daar, uh, dan heb je ook nog uh, de voorhoede die dan... Uh, ja, En ze willen die ruimtes tussen die lijnen willen ze zo klein mogelijk houden... zodat er bijna niemand uh, doorheen komt. Maar, het gaat erom dat uh, dat, dat spelsysteem een beetje erin uh, gebracht uh, moet worden. En daar werken ze nu nog eigenlijk nog steeds aan. Dat er bepaalde automatismes komen en, uh, en dat soort uh, zaken. Dat is wat, wat, uh, wat er nu aan de, aan de hand is. Ja. Vorige week moesten ze tegen Rijgenboys. En dat wordt ook uh, gezegd. Ja, conditioneel uh, doen, doet SV's antwoord nauwelijks zonder voor uh, Boys. Alleen, ja, het was gewoon dat Rijgenboys en aangezien ik uh, het stukje zelf uh, geplaatst heb uh, bij, uh, bij de SV Zandvoort... Uh, ging veel slimmer met, uh, met de bal om... en daardoor uh, wisten ze ook uh, te profiteren van... Een aantal onachtzaamheden uh, bij, bij S.V. Zandvoort. En zo uh, wisten ze, ze eigenlijk uh, die wedstrijd uh, naar zich toe te trekken. Ja, Pieter was niet echt uh, blij en uh, content met die wedstrijd. Dus nee, hij uh, heeft meteen uh, besloten om maar even Jan van der Leden op te bellen. dat hij daar even uh, kan verblijven. Uh, en, ja, ja en dan is Pieter waarschijnlijk een beetje teleurgesteld uh, in, het, uh, in het duel. Um, nou ja. Ik denk dat ik inmiddels nu wel uh, genoeg uh, tijd heb volgemaakt. Zeker uh, weten, maar, de... maar vertel wat over de plaat die we gaan draaien. Ja, nou, zij maakte normaal gesproken Nederlandstalige nummers. Uh, maar nu komt er ineens een heel Engelstalig album uit. Uh, dat heet Crossroads. En ik weet niet of we hem helemaal uh, kunnen laten horen. Nou, we de... hebben nog tijd zat hoor. Dus, uh... Uh, ja, want uh, het is denk ik een beetje zo op uh, richting uh, het, uh, nieuws. het nieuws van drie ja. uur. Alternative uh, FM, uh, ja, uh, ja, ja, ja, jullie nou, ja, promoten die plaats? Uh, nou, nog niet. Want we mochten. Uh, we hebben, ik heb hem pas eigenlijk uh, vandaag omgezet. Uh, maar het is wel de bedoeling dat hij hier langskomt. De dame heet Christy. Ze komt ergens uit het noorden van Noord-Holland. Uh, het album heet Crossroads. Ik zou het bijna zeggen, luister zelf. Hier is... Embrace Live eigenlijk ook weer. Heel positief om naar te luisteren. En dan moet hij nu komen. Ja.